Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 9 uur. Oho. Jelle Visser met het NOS-journaal. Op de klimaattop in Madrid is tot diep in de nacht onderhandeld over aanscherping van de wereldwijde klimaatplannen. De top met 200 deelnemende landen duurde officieel tot vrijdag... maar er werd doorgepraat in de hoop dat er toch concrete resultaten worden bereikt. Afgelopen nacht riep de voorzitter van de Klimaatop, de Chileense Carolina Schmid... de deelnemers op flexibel te zijn... en te streven naar ambitieuze afspraken over CO2-reductie in het komende jaar. Of en wanneer er later vandaag een slotverklaring op tafel ligt, is niet duidelijk. Informatie van de Immigratie- en Naturalisatiedienst over Turkse asielzoekers... is mogelijk in handen gevallen van de Turkse autoriteiten, meldt de IND. De IND heeft hen daarom een verblijfsvergunning gegeven... Turkije zou de asieldossiers mogelijk in handen hebben gekregen na de arrestatie van een Turkse vertrouwenspersoon die onder meer werkt voor Nederland. Volgens RTL Nieuws is de vertrouwenspersoon een advocaat die voor de Nederlandse ambassade verhalen van Turkse vluchtelingen checkt. labour Jeremy Corbyn heeft in een open brief in een Britse krant zijn excuses aangeboden voor de nederlaag van zijn partij bij de verkiezingen. Leber won 203 van de 605 zetels in het lagerhuis. Het slechtste resultaat sinds 1935. Corbyn zegt verantwoordelijkheid te willen nemen voor alles wat is misgegaan. Hij had al aangekondigd te zullen stoppen als partijleider... maar hij wil pas stoppen als er een vervangen voor hem is gevonden. De Libanese oproerpolitie heeft in Beirut... met traangas en rubberen kogels geschoten op demonstranten... De actievoerders eisen het vertrek van premier Hariri. Ook zijn ze boos op de politieke elite die zou zich verrijken ten koste van de bevolking. Volgens de Libanese hulpdiensten zijn er ongeveer 27 mensen in het ziekenhuis beland. En dan het weer, er trekken forse buien over ons land, soms met flinke windstoten en onweer. In de loop van de ochtend neemt de wind af, verdwijnen de meeste buien en breekt de zon geregeld door. Het wordt vandaag een graad of acht. Na het weekend eerst nog wisselvallig, daarna minder wind. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit verkeersupdate. is van de ANWB. Er staan geen files.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 Welkom terug bij het tweede uur van ZFM Classic op deze zondagmorgen. En het tweede uur gaan we in deze donkere dagen voor kerstmis maar eens beginnen met... Uh, ja, toch iets met een geestelijke achtergrond. Namelijk de kantate Hertz ontmoend... Onttaat, ontleven. Bachs werken, verzeegnis 147. Daaruit het uh, tiende deel, en dat is een koraal. En dat koraal dat kent u allemaal. Ja, ik kan me niet voorstellen dat iemand dit niet kent. Jesu blijft meine Freude, oftewel Jesu joy of man's desiring, zoals het in Engeland genoemd wordt. Ik zei het al, Bach is uh, de componist en het wordt uitgevoerd door het koor en het orkest van de Johan-Sebastiaan Bach Stiftung, onder leiding van Rudolf Lutz. mooie herinneringen aan dit, uh, dit stuk muziek. Uh, Zo'n 61 jaar geleden uh, vroeg een oom van mij uit uh, Nieuw-Zeeland, uh, waar wij altijd bandjes heen stuurden met boodschappen en, en teksten en zo, en ook muziek. Of ik dit stuk op de piano kon spelen. Nou, daar heb ik toen speciaal hard op gestudeerd om dat voor mekaar te krijgen. En dat is toen ook gelukt. Jesus Joy of Men's Desiring, zoals het in het Engels uh, genoemd wordt. Of Jezus Blijbet mijn Freude. We gaan verder met het Children's Album Opus 39, TH 141. En uh, daaruit het 21ste stukje Sweet Dreams, oftewel Zoete Dromen. Gecomponeerd door Peter Ilyich Tchaikovsky. En uh, we gaan luisteren naar meneer Lang Lang. En die speelt het op piano. ...lang op de piano. Prachtige muziek dus van Peter Illich Tchaikovsky. Nu weer iets uh, totaal anders, uh, dames en heren. We gaan naar uh, Serenity, oftewel O Magnum Mysterium. Een versie voor viool en gemengd koor van Ola Gjello. Dat is een uh, Noorse componist die geboren is op 5 mei 1978... Jennifer Pike speelt viool in het Zweeds Kamerkoor onder leiding van uh, Simon Phipps. Ik weet niet hoe het u vraagt, maar ik vind het prachtig. Wat een uh, ontzettend mooie combinatie van gewoon een koor met alleen daarbij een viool. En een prachtig stuk muziek van deze Noorse componist. We gaan nu weer uh, verder terug in de tijd. En wel met een stuk uit de symfonie nummer 4 in D mineur opus 120 deel 2... De romance. En er staat bij dat het ziemlich langzaam moet, dus behoorlijk langzaam moet worden gespeeld. De componist is Robert Schumann. En het wordt uitgevoerd in dit geval door het Antwerps Symfonieorkest onder leiding van Filip MUZIEK gaan we verder met de uh, muziek voor de Royal Fireworks. De muziek voor, de koninklijke vuur, voor het koninklijke vuurwerk. Hendels werken verzaagd 351, daaruit het deel 5. Uh, ja, uh, juissance, oftewel de vreugde. Nou, dat is uh, duidelijk. Uh, George Friedrich Hendel schreef het. En we gaan luisteren naar uh, Alison Balsam. Balsam op trompet. ...en het balsam ensemble onder leiding van Simon Wright. Dus, daar komt het vuurwerk... ...van uh, Georg Friedrich Hendel. En wij gaan nu weer naar iets totaal anders... Uh, namelijk een vioolconcert. Jawel, een vioolconcert in D-majeur, opus 61, deel 2. En daaruit het Larghetto. En, uh, de componist is Ludwig van Beethoven. En de uitvoerenden zijn Pinchas Zuckerman op uh, viool. Uh, samenwerking met het Los Angeles Symphonic Philharmonic Orchestra. Onderleiding van Zubin Mehta. Hier is het vioolconcert van Beethoven. Thank you. Soms, uh, soms gebeurt het wel eens. Dan, uh, ja, wat je dan aangeleverd krijgt als, uh, als uh, muziek, dat het ineens zomaar ophoudt. Maar dat zal waarschijnlijk nog in een ander deel overgegaan zijn. Dat zullen we maar zeggen. Goed, um, wat gaan we nu doen? Ja, we gaan naar het uh, menuet. Uh, ja, menuet in E majeur D335 van Frans Schubert. Daar is hij weer. En uh, dat wordt gespeeld door Akar Arcadi Volodos. En uh, die speelt piano. Tja. Dat was hem het menuet. En nu gaan we iets heel geks doen, dames en heren. Want nu ga ik iets doen. Dat zo zegt hij, Jans. Dan zegt u vast, Jans is gek geworden. Ja, we gaan namelijk een stuk draaien van een DJ. Ja, je gelooft het niet. Uh, namelijk Junkie XL. Nou, De mensen die in de, in de dance music en dat soort. Uh, Contreiën zitten, die weten natuurlijk meteen wie dat is. Het is een DJ, het is een componist, het is een producer. Het is een... Ja, hij is eigenlijk alles. Het is de artiestenaam van Tom Holkenborg. En die is geboren in Lichtenforden op 8 december 1967. En hij woont in de Verenigde Staten. En het is een Nederlandse DJ, componist en producer. En op dit album, wat we dus nu gaan luisteren, ook nog eens de uitvoerende artiest... Ja, en denk nou niet dat u nou ineens housemuziek te horen krijgt of dance-muziek, want dat is dus duidelijk niet het geval. My name is Dani, zo heet het stuk, en het is afkomstig van de soundtrack van Terminator, The Dark Fate. Nou, gaat u er naar nou luisteren, ik moet u wel zeggen dat er geen echte instrumenten, het is allemaal computerwerk, maar het klinkt wel heel mooi en het past echt wel in dit programma. My name is Dani. knap hoor. En uh, waarschijnlijk uh, zijn het allemaal samples, en, uh, maar het klinkt, wel, uh, het klinkt wel heel erg echt, mag je wel zeggen. Goed, nou, dat was even een uh, mooi zijstapje zij naar een uh, soundtrack van de film Terminator. En we gaan nu weer verder met echte klassieke muziek. Uh, het fluitsonate in S majeur, BWV uh, 1031. Nou, dat betekent dat natuurlijk al dat het uh, van Bach is. Arrange het is uh, gearrangeerd voor tenorblokfluit en begeleiding. En ik zei het al, Johan Sebastian Bach is de componist. Uh, uh, Micaela Petri die speelt op die tenorblokfluit en dat is een... Ja, het, het blokfluitje wat u vroeger op muziekles had, dat is een sopraantje, hè? dat is dus een kleintje. Dan heb je ook nog een veel grotere, dat is de altblokfluit. En deze tenorblokfluit is echt wel een heel groot ding. En die klinkt natuurlijk heel anders dan het, eh, ja, toch wat ijle sopraan blokfluitgeluidje. Hele Perrol, die speelt viola da gamba en Mahan Nee, Esfahani, nee, Fahani moet ik zeggen. Die speelt uh, klavensymbol. Hele aparte combinatie. Gaat u ervan genieten. Daar komt ie. <tied> Dit stuk uh, staat trouwens ook bekend onder de naam Siciliana. Dat uh, kan ook nog. Volgens mij heeft uh, Thijs van Leer het ook eens een keer gespeeld op een van zijn uh, introspection platen. Goed, dat was meneer Bach. En dan gaan we nu weer verder met een pianosuite deel 1 Toccata van uh, Aram Cacciatorian. Russische componist, eh, die wij natuurlijk vooral kennen van zijn sabeldans. Maar goed, nu iets totaal anders, dus een pianostuk van dezezelfde meneer. Ijat eh, Soukhayer is de pianist. Moeilijke naam, allemaal in de klassieke muziek. Een uh, apart stuk van deze uh, goede vriend, deze uh, meneer. Uh, goed, uh, uh, ja, een moeilijke naam. Ik ga nu iets doen wat ik eigenlijk ook nooit doe. Maar voor vanavond, doe ik of uh, van vanmorgen. <laughs> vanmorgen, doe ik het een keer wel. Ik ga een stukje van mezelf laten horen. Ja, dat vind ik wel eens leuk. Uh, een, een stukje, ik, onlangs kreeg ik de uitnodiging om uh, voor de Grootkerk van Beverwijk een CD samen te stellen en uh, dat was een hele eervolle opdracht en uh, het thema van die CD was verbindingen en dat uh, de vraag was dat ik dus met allerlei muzikanten kon gaan samenwerken uh, met wie ik eigenlijk nog nooit had samengewerkt. Nou. Die CD die is er gekomen. Die heet Vrienden van de Grote Kerk. In Beverwijk dan wel te verstaan. En ik ga u daar nu een stukje van laten horen. Dat is een compositie van mezelf. En het is een, een, ook weer een hele aparte combinatie. Namelijk uh, mijzelf dus als pianist. En... Uh, Ton van het Hof, die speelt de Bach-trompet. Uh, nogmaals, het is een origineel stukje, uh, maar de manier waarop deze man dat uh, doet... ...het is live opgenomen in de grote kerk, zonder publiek weliswaar. Maar ik vind het toch leuk om u uh, dat eens uh, te laten horen. Uh, daar gaat hij. Het heet Classical Glasses Volume 2. Hij is amateur trompetist, zou ik maar zeggen. Hij speelt in een fanfareorkest. En het is echt subliem dat die man dit voor elkaar gekregen heeft. Goed, we gaan het laatste stuk voor vanavond... Uh, weer vanavond, dat komt. Ik neem dit thuis op en het is nu diep in midden in de nacht. Maar goed, dat is al niet zo belangrijk. U hoort dit vroeg in de morgen. Dus het laatste stuk van deze ochtend dat u gaat beluisteren. Dat zijn vier ballades... Uh, ...van uh, Edward uh, de... ...ik moet het even, moet even goed zeggen... Uh, ...Vier Balladus Opus Team nummer 1. En uh, dat is een andante... ...en dat heet Edward. Het wordt uh, ge gecomponeerd door Johannes Brahms... ...en de, componist is, of, uh, de pianist is Lars Vocht. Die speelt piano. Ik dank u voor het luisteren. Dit was uh, ZFM Klassiek. En ik zou zeggen... Tot een volgende keer.